In Breda is gisteravond een man neergestoken bij het Centraal Station toen hij zich verzette tijdens een beroving. Twee mannen probeerden rond kwart voor elf de schoudertas van de man af te pakken, maar de man van 21 uit Den Haag probeerde dat te voorkomen. De overvallers staken hem vervolgens neer en renden daarna weg. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. De politie heeft een burgernetbericht verzonden met daarin een singlement van de daders. Het weer in het westen valt wat regen, minimaal tussen 6 en 10 graden. In de ochtend in het oosten eerst nog wat zon, maar smiddags kunnen in het hele land buien vallen en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht.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 Then DexTV op kanaal 45. 45. See. Dat zien ze dus in mij. Ik vind jou niet zo bijzonder. Bijzonder, maar mezelf des te leuker. Hij heeft een naast jou. Ik jou de grootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, feitste, feitste, slimste. En de aller, allerleukste die ik ken. Heel veel mensen, heel veel mensen, leuke mensen, mooie mensen, zwanke mensen,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 zo Nossa Nossa, assim você me mata Ai se me te pego Ai, ai se eu te pego mist, delícia, je delícia. me me mata Ai se me te pego Ai, ai, se eu te pego hein?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 Delicia, als je me Als je me mata, ai, als je me maakt, als als je você me mata, als je me maakt, ai, se eu te pego. ai Ik Ja.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 your problem, baby And I got my...